Frankrijk is na Duitsland de tweede economie in de eurozone. Had de hoogste status, triple wordt nu double A. Verwacht wordt dat Standard en Poors van meer landen in de eurozone de kredietstatus verlaagt. Daarbij worden Oostenrijk en Slowakije genoemd. Nederland, Duitsland en Luxemburg zouden hun triple rating houden. België, dat die hoogste status eerder verloor, zou niet verder zakken. In een passagierstrein in Duitsland zijn een dode en twee gewonden gevallen toen de trein inreed op een kudde koeien. De trein was onderweg van het eiland Sult naar Hamburg. Toen de machinist de kudde zag probeerde hij nog een noodstop te maken, maar dat lukte niet. Voorste deel van de trein ontspoorde. Het weer vannacht zwaar bewolkt, af en toe een opklaring. Morgen veel bewolking, slechts af en toe zon dan. De temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Dit was het NOS journaal. Sanford heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Net nu. See it.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 ...om mee af te sluiten... op je radioprogramma... ...Fagio met Don't You Want Some More... ...want meestal... ...ja... ...als je toch lekker aan het draaien bent... ...dan wil je toch gewoon... ...alleen maar meer, meer en meer... ...nou ja, of dat meer vanavond gaat worden... ...nou reken daar maar van yes op... ...want See It is weer in de house... Maar nou met DJ JK... ...en voor je weer... ...een nieuwe aflevering van See It... ...met enorm veel... ...hits... ...en ik zeg hits... ...want... Echt, ik heb hier twee cd's, een usb-stick, helemaal vol met muziek voor jullie. Kortom, blijf lekker ingeschakeld geschakeld op jouw Zandvoortse radio. Warm je aan de speakers, want buiten zakken de temperaturen inmiddels. En gaat het dan toch nog winter worden op deze vrijdag de 13e. Ik hoop van niet. Maar ja, wij hebben hete beats. En ja, wij hebben natuurlijk ook heel veel hete nieuwtjes. Zoals onder andere meer over Transnation. 4 februari, ja, het komt al dichterbij... En dat feest, ja... Daar zijn nog maar een paar kaarten. Wil je meer weten? Blijf dan gewoon luisteren. Ja, Quintino... Die gaat op een leuk feestje draaien. Waar, wanneer? Gewoon even hier blijven luisteren, want daar hebben we een nieuwtje over. Funkadelic, het zit er ook alweer aan te komen. Het allereerste feestje van 2012 voor de jongens. Kortom, heel veel nieuws. Natuurlijk ook onze enige echte See It Party Kite. En dan nog vanavond wat speciaals, ja... We hebben vorige week al een beetje een preview gegeven van... Ja, het heeft iets in de lucht te maken. Op grote hoogte. Nou ja, we hebben de one and only in Niels 360 vanavond in de uitzending. Met een daverende set. Althans, dat is natuurlijk aan jullie om te beoordelen. Ik denk dat het wel goed gaat komen, want hij heeft onder meer... In vele bekende clubs gestaan. Hier op Zandvoort Alive heb je misschien ook al een keer gezien staan. Hoe weet zat jij wel bij die vlucht naar Miami afgelopen jaar. Want hij is recordhouder. Staat daarmee in het Kindersboek of Records. Kortom, wil je meer weten? Gewoon lekker blijven luisteren naar nou, het op jouw ZFM Zandvoort. En natuurlijk, zoals eerder gezegd, heel veel hete warme hits. En deze kwam er natuurlijk ook voorbij. Emily Sander versus Patrick Hagenaar. Hij is nog niet uit en dat is juist de leuke. Wij draaien hem hier natuurlijk bij See It met de track Heaven. Wat niet zo lekker is, is dat de laatste kaarten van Transnation de deur uitvliegen. Terwijl de laatste kerstboom momenteel op de vreugdevuren knetteren. Ik weet niet of je van de week gezien hebt hier in Zandvoort. Ja, geniet de kerstman van zijn welverdiende luiersvakantie. De oude baas crossen met Arlesley, stad en land af. Zodat de beste cadeauten van december overal tijdig onder de lichtjesboom lag. Transnation! Feestdagenactie heeft dan ook een ongekende run op de kaarten veroorzaakt. Waarmee een supergezellig feest in het blij vooruitzicht is gesteld. Wat wat dan hier van de vier uur durende afscheidsshow van een van Holland's beste trendsduos ooit? En daar zo en Bastiaan. Ook trendschouder Johan Gielen gaat trippen. Down to Memory Lane met een onvervalse classic set. Of de Britten Anymore Moore en Mark Sherry die tot de absolute smaakmakers van het Verenigde Koninkrijk horen. De Finse trends tandem super eten en Tep brengt zijn warmbloedige sound mee. Die kletschers en ijsbergen doet smelten. Behalve de Amsterdamers Chris Cortez en Spider komen ook landgenoten Marcel Woods en Mark Sims. En Alex Fischer fijnbuurten op het draaischafot van Zent. En met de Rus Erik Strong, de Oekraïner Tigran ook okay, uh, aan okay, het zelf en de Amerikaanse uh, zwitser uh, Sean Theas is een nacht internationale muziek van een andere planeet gegarandeerd. De tientje stunt is helaas ten einde, maar deze line-up is ook zonder kortingsbon vooralsnog de lekkerste van het nieuwe jaar. Met een, een aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid wordt de doorstad op de nieuwe locatie een uitverkochte. Hoewel op het moment van schrijven is er nog slechts een beperkt aantal reguliere en VIP-kaarten verkrijgbaar. Wacht daarom niet tot het te laat is en sla ze zo oh, snel mogelijk in slag. Die kun je doen door te gaan naar de ticketshop van Sea Tickets. En daar staan ze helemaal voor je klaar om je te helpen. En ja, wie horen we daar? Volgens mij is dat Busy! Samen met Sandro Silva, Cat Loa. Dit is hier op jouw ZwebSamFord. Hou hem hier, want we hebben vanavond een speciale gast. Zoals ik al eerder zei, Niels360 gaat kijken of hij net zo goed kan draaien als vliegen. Noord, het straks hier in de tweede uur. Van zie je het op jouw 7-0 voort.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 9. z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 Deze are forgotten in de Henry John Morgan versus Emmanuel Dunn Bootleg. Exclusief hier op jouw CFM Zandvoort. Zie je het in de house. En dat deze plaat knalt. Kunnen we kunnen wel merken, onze mailbox hij staat gelijk rood gloeiend. Ik krijg hier al een mailtje binnen van Roger. En Roger zegt: wat is dit voor een vette plaat? Die moet ik hebben. Waarschijnlijk zullen we nog even moeten wachten. Want deze bootleg is nog niet uit. En ja, ik zie hier ook een mailtje binnenkomen van Rosa. En Rosa zegt, ik ben heel benieuwd naar jullie tweede uur vanavond. Wat gaat dat brengen? Nou, hij is in de studio. 0360. Ik zeg, nog eventjes geduld. Een klein half uurtje. En dan gaat hij zijn draaikunten aan jullie vertonen. Hey, heb je nog zin in een leuk feestje? Nou, ik heb EPIC lijstaanvoerder Quintino... ...op Excellent Brazil in de 21ste januari in de Matrix. Het heetste feest van het jaar staat weer voor de deur, Excellent Brazil. Op zaterdag 21 januari staat niemand minder dan wereldster en kind van de Matrix... ...Sydney Samson samen met Quintino, Lucien Ford, La Fuente en Indiana in de Matrix... ...tijdens het Braziliaanse housefestijn. Verwacht dus veel trommels. Gelukkig heeft Sydney Samson de tijd in zijn drukke schema gevonden om zijn thuisgrond, de Matrix, weer eens eer aan te doen. Maar niet alleen Sydney is de absolute ster van deze avond. Degene die in Nederland op dit moment een show steelt en geschiedenis schrijft, is Quintino. Zijn track, epic, gemaakt samen met Sandro Silva. Zaten op nummer 1 in de reguliere top 40. Dit is na Chesto's Lidl Industry weer de eerste vocaloze plaat die de felbegeerde nummer 1 positie in de charts bereikt. Deze epische track zal ongetwijfeld in een vette remix langskomen op deze avond. Excellent Brazil is al jarenlang een van de meest toonaangevende clubavonden van Nederland. Het tot in de puntjes uitgewerkte thema, exotische danseressen, capoeira's, demo's en de heerlijkste Latin Beat zijn kenmerkend voor Excellent Brazil. Wil je kaarten kopen? Ga dan naar de site van P-Logic en zorg dat je er op tijd bij bent, want ja... Je wilt niet voor een dichte deur staan. Ga door met nieuwe muziek. Dat doen we samen met Basso en Yves V met Cloudbreaker. En uh, hij komt eraan hoor. The one and only, see it party Rond Rond die klok van 10 voor 10. Alle hete feestjes op een rij. Maar nu eerst Cloudbreaker. Hierbij zie je het op jouw CWM Zandvoort. Zandvoorts grootste dansvloer, hij is geopend. En ja, 2011, het ligt alweer eventjes achter ons, was een zeer succesvol jaar voor Funkadelic events. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Diverse locaties in binnen- en buitenland hebben hun interesse getoond in het concept. Funkadelic, wat in april aanstaande alweer vier jaar bestaat. Ja, met alleen maar succesvolle edities, waarvan meerdere compleet uitverkocht. ...kan er zonder twijfel gezegd worden dat Funkadelic een serieuze en constante speler in deze scene is. Op zaterdag 28 januari aanstaande staat de eerste editie van Funkadelic van het jaar op het programma... ...in het populaire anno. En de kans dat deze niet gaat uitverkopen is heel erg klein. Voor deze editie wordt weer alles uit de kast gehaald om alle funky party people een geweldige nacht te bezorgen. Zoals een DJ-boot met een ingebouwde leegshow... Een weergelozen lasershow, sexy entertainment. En natuurlijk een line-up waar je u tegen mag zeggen. Ladies-men, Quintino Jordan net al. Die komt langs. Top producers, trio Shermanology. Wat een van mijn favorieten is, de energieke en vaste waarden Michael Mendoza, Mr. 2012 Nenna Dazil en veelbelovende talenten duo Pascal Moreno en Tyrone Campbell zullen deze avond de meest funky tracks laten horen. De host van de avond en ondanks nog te bewonderen op de Nederlandse tv is niemand minder dan Dimitri Nikita. Sexy Entertainment wordt verzorgd door We Rock Entertainment. Ja, tickets dan. Tickets zijn landelijk verkrijgbaar bij de Free Record Shop of online via Ticketscript. De eerste 100 funky tickets kosten slechts 5 euro tot 10 januari aanstaande. Helaas is dat dus alweer voorbij. En daarna gaat de gewone ververkoop, verkoop en die is ook slechts 10 euro, dus dat valt ook nog reuze mee. Wil je meer weten over de VIP tafels? dan ga je naar de site www.funkadelicevent.nl. Ja, nog eventjes het totale plaatje. Zaterdag 28 januari in de Anno in Almere. Vanaf 11 uur s'avonds avonds ben je daar welkom tot 5 uur in de ochtend. De minimale leeftijd is 21 jaar en ja, de dresscode funky. En ja, die line-up je hebt er net gehoord. Wil je meer weten? www.funkadelicevents.nl. Dit was het feest Funkadelic. Ga door met hete muziek. En dat gaan we doen met een plaat die ik eigenlijk voor jullie vorige week al had klaarstaan. Althans, moet je wel meenemen. Dat is Kayla versus Sander van Doorn. Samen met Lucy Taylor is dit. What did I do? Because you promised. En hees Signification. Keihard en lekker zie je zie je het op jouw CFM Zandvoort. En ik hoop dat je in radio alvast wat harder zet, want zometeen, de one and only Niels360. Met een uur durende zet hier op jouw CFM Zandvoort. Zet je kassetten, denk maar aan, als je hem nog in huis hebt natuurlijk. En jij kijkt naar die klok. En dan is het alweer 10 voor 10, dat betekent maar één ding: de partyguide. En wat zijn de feestjes waar je dit weekend een dansje kunt wagen? Nou, hou je vast, daar gaat ie komen hoor. Je kunt vanavond terecht bij Format Invites Central District in Club R in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom en om 5 uur wordt je vriendelijk verzocht het land te verlaten. Kaarten zijn 13 euro exclusief en zijn te koop via Paylogic. Wie staan daar allemaal te draaien. In air One staat daar Juan Sanchez, Central District, Flipse en VJ Escapation. In de Air2 kun je luisteren naar de DJ Delicatessen all night long. Je kunt vanavond ook terecht bij het 7-jarige uh, bestaansfeestje van Anniversary Crunk Lovebeats. Love Beats in de Escape in Amsterdam. Kaarten zijn 10 euro exclusief fee en aan de deur 16 euro. De minimale leeftijd is 18 jaar en ja, een line-up waar je echt niet goed van wordt. Nicola Dimitrov, Dwight Brown, Funky, Tamore, Rico Passis, Angelo Ravelli, Denise, Vedo Limjoko... Solkartel, Tomboy, MoMC, Juvenice, Good Crip, Bassi Lawrence en Lawrence Durrell En dit alles voor slechts 10 euro of 16 euro aan de deur. Dan gaan we naar de zaterdagavond, want daar staat het feestje Girls Love DJs in Club Air in Amsterdam. Kaarten zijn 16 euro, exclusief of aan de door is mooi, je weet het. 18 euro's. Kaarten zijn via Pay Logic. En in de line-up staat daar... El Canario, Futuring Kubik... ...Jim hier, Dirtcaps... ...Mitchell Kelly... Keza Weiss, Le Deux... ...oftewel Andela en Caron. En het wordt gehost bij Mr. Simpson. Dan hebben we Klep met Quinten909... Las Vegas, Zigboy. En dan is het alweer tijd... ...voor je zaterdagavond... ...in de escape met Brainwash. Kaarten zijn zoals wekelijks 16 euro. En daar staat... Onze Zandvoortse resident Raymundo, Frederica Bas, Miss Bunty, Costa Ronsax en in de Eclectic Deluxe vind je Danny Canova. Je kunt ook gezellig gaan naar het feestje Latin Lovers in de winkel van Zinkel in Utrecht. Kaarten zijn slechts 10 euro fee in de voorverkoop en ja dan moet je even naar die design van Logic. Heb je nou geen zin of ben je gewoon te lui? Dan ga je gewoon de kaartjes kopen aan de door en dan zijn ze 17,5 euro. De line-up van deze avond is Lucien Voort, D-Rashid, Jasper Clash, Steve Vilein en MC Hyde. Dan hebben we ook het feestje Rauw in Utrecht in de Tivoli. Leeftijd is 18 jaar om binnen te komen. Kaarten zijn 15 euro exclusief. En daarin de line-up staan Errol Alkan en Joost van Bellen. Dit was de Siet Partykite van deze avond. En we houden. door... Tot aan het nieuws uh, van 10 uur. Met muziek van Leekberg Luke En Sander van Doorn. Met Who's Wearing the Cap.